de dienst ingang. Ik heb hier de museumgids. Die komt bij jou beter tot zijn recht. Maar moet jij hem dan niet hebben? Ik weet het zo wel. Neem jij de leiding maar. Uh, waar zijn we nu? Hier. En hier is de Hanenkamp. We lopen dus zo langs de Twentse boerderij nummer 115. Nummer 115. Wilt u bij de directie komen? Hier langs. Kleine Twentse boerderij uit Beuningen, Overijssel. Klein los hoes, waarvan de wanden bestaan uit vakwerk met leemvulling. Maarten, vakwerk, maak een viesje. Rechtopgaande topgevels met eikenplanken en strovlechtwerk. Daarboven, zeker. Gebouwd omstreeks 1700. Wat betreft de technische bedrijfsvoering verwijzen we naar de pagina's 21 en 22. Maar het pikante is dat het nooit een boerderij is geweest, maar een schuur die ze verbouwd hebben. De boerderij die er eerst stond is op de dag van de opening afgebrand omdat de fotograaf een foto nam met magnesiumlicht. Wat een nep. Komen we daar helemaal voor naar Arnhem? Geld terug! <lacht> De boerderij staat met de bedrijfsingang naar de weg gekeerd. Is dat de bedrijfsingang? Nee, nee, dat staat op de Drentse boerderij. Omdat ze hiernaar verwijzen? Dat is niet echt duidelijk, nee. Moeten we ook niet nog even binnenkijken? Nee, eerst koffie drinken. Anders komt ons tijdschema aan de bar. Gert, present! Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielenbal. Ik ga wat bestellen. Was je eigenlijk al eens in het Openluchtmuseum geweest? Nee. Maar ik was het wel al lang van plan. <laughs> het is wel aardig als je maar niet denkt dat het een beeld van het verleden geeft. Komt eraan. Deze herberg heeft in de Wipstrikker Allee gestaan. Tegenover het huis van mijn grootvader. Daarom moesten wij hier zeker koffie drinken. Dacht ik het niet. Ik kan het niet vinden staat hier, zie pagina 43, maar op pagina 43 staat de Kempische Boerderij uit Budel. Kijk maar. staat er vlak boven. Eén zin. oh ja. Allemachtig. Is dat voor ons? We hoeven we straks niet meer te eten. Ach, nou, ik wel hoor. Trakteer jij? Nee, Gert. Uh, niks hoor. <laughs> ja, Gert. Dan moet jij eens tracteren. Vinden jullie dat ik te weinig tracteer <laughs> Vandaag is alles op kosten van het Rijk. <laughs> We waren hier een keer met mijn vader mm -hmm. uh, en volgens hem leek het niets op vroeger. Oh. Toen was het een herberg waar de boeren aanlegden als ze van de veemarkt kwamen. Mm -hmm. Ze hebben er een idylle van gemaakt. Het stikt hier van de wespen. Dan moet je niet slaan, dan steken ze juist. Moet je kijken of er nog wat in dat flesje zat? Er zat een wesp in. Moeten die ook al beschermd worden? Zijn ook dieren. Jij slaat ze zeker dood. Als ik er last van heb. Mijn grootvader had een uh, vliegenmepper. En als hij dan een vlieg wilde doodslaan... deed hij zijn ogen dicht. Hij wou het niet zien. Was <laughs> dat die grootvader die hier tegenover woonde? Nee. Die was bij het leger des Heils. Die deed geen vlieg kwaad. <laughs> was die bij het leger des Heils? Heils? <laughs> Verbaas je dat? Nee. Maar ik geloof niet dat ik dat zou vertellen. Ik ben er zelfs trots op. <laughs> ik ben er trots op. <laughs> In zijn Bijbel staat... Christelijk Nederland geeft 70 miljoen aan sterke drank... 45 miljoen aan wijn en bier... 60 miljoen aan tabak en sigaren... en maar 600.000 gulden aan de zending. <laughs> Moet dat zo blijven? <laughs> en nou drinkt zijn kleinzoon ook nog sterke drank. Maar ik ben ook lid van de dierbescherming. <laughs> Moeten we niet eens verder? Kwart voor elf. We gaan naar het kantoor van de Boerenhuisclub. Het zou het niet aardig zijn om Bart van hier een kaartje te sturen met onze namen erop? Dat zou wel aardig zijn, maar in dit geval niet zo tactisch. Oh nee? Bart vindt het niet verantwoord om op rijkskosten uitstapjes te maken. Maar dit is toch een werkbezoek? Zo ziet Bart dat niet. Dat wil zeggen, hij is hier zelf al een keer geweest en dat is dan wat hem betreft voldoende. Ja. Zo hebben we allemaal onze eigen ja. Kom mee naar buiten, ja, kom mee naar buiten, bij de wielen, wij. wielen Kijk eens aan. Dag de Amsterdammers zijn toch altijd maar precies op tijd. Jullie dan niet? Nou, ze zeggen toch altijd van ons dat we overal de tijd voor nemen. Dag meneer Pieters. Dag. Dag meneer Schiphol. Meneer Koning. Hey, dag meneer Koning. Uh, dit zijn we dus. Behalve dan Bart Asjes, maar ik keer al. Dit zijn uh, Sien de Nooier. Titske van der Akker. Kokassis. Ad Muller. al. Lien Kiepen. Kokassis. Job Schenk en Gert Wigelaar. Hebben jullie al koffie gehad? We hebben koffie gehad, maar we willen graag nog een kop. Zorg jij dat dan je voor, Nee. Ik zou zeggen, gaan jullie zitten. <coughs> Wat wil je nu precies dat ik ze vertel? Uh, ik wou graag dat je ze een opmetingstekening liet zien en uitlegde hoe die tot stand komt. En, uh, en dan het tekeningenarchief en het fotoarchief, zodat ze weten wat hier te vinden is en hoe het is opgeborgen. En iets van de geschiedenis natuurlijk. in wow, grote lijnen. Oh ja, nou, Maak je maar geen zorgen. Jullie zijn hier dus in het kantoor van de boerenhuisclub. Met een baas die in het bestuur zit, hoef ik wel niet te vertellen wat dat is. Dat weten jullie natuurlijk beter dan wie ook. Maar voor de goede orde wil ik toch enkele punten aanstippen die van belang zijn. Nederland telt op het ogenblik circa 130.000 boerderijen. Waarvan er een 15.000 tot de categorie van in cultuurhistorisch opzicht waardevolle objecten behoren. En van die 15.000 staan er ruim 5.000 op de monumentenlijst. Dat betekent dat er tienduizend volgen vrij zijn en door snelle veroudering van de zich erin bevindende grubstallen en de niet aflatende moderniseringsschool van lichtboksenstallen in grote getalen worden afgestoten. En dat betekent dat we verreweg het grootste deel van ons historisch boerderijbezit binnen afzienbare tijd zullen verliezen. En dat het onze plicht is om in ieder geval de ten ondergang gedoemde boerderijen door opmeting als historisch document voor het nageslag veilig te stellen. Hm. Maar misschien heeft iemand van jullie nog een vraag. Ja, ik heb nog wel een vraag. Doet u helemaal geen onderzoek? Nee, wij zijn uitsluitend een documentatiecentrum, maar dat is ook wel genoeg niet. Hm. Nog een vraag? Dan gaan we nu naar de archieven. Een bijzonder fijn stel heb je. Hè? Daar kun je nog veel plezier van hebben. Ben je het toch met me eens? hè? Dat ben ik met je eens. Altijd, ik ga met Jaring en Richard praten over de opvolging van Freek. Wil je Richard daarvoor nemen? Als hij op tijd is afgestudeerd. Ben je niet bang dat je daarmee een tweede Bart in huis haalt? Hij is al vier jaar studentenassistent. We kunnen hem moeilijk passeren. Ja. Dat goed dat Tineke ook weggaat. Die hele afdeling loopt leeg. Alleen de Joost en Ed nog. Ja, twee gekken. Maar wel twee uh, verschillende gekken. Nou... <tie> um. Tot straks. Linksom. Hoe had je het je voorgesteld? Als jij het woord zou willen doen. Goed. En de vacature Tineke. Wat doet Ed eigenlijk? Ik zou het niet zo precies weten... In de tijd hielp hij Elsje met de systemen. Ik neem aan dat hij dat nog doet, als hij niet is ingestort. Is hij dan nog altijd onder behandeling van een psychiater? En dat zal ook nog wel even duren, want hij zou nu weer naar een soort opvanghuis gaan. Eigenlijk zou je zo iemand in vaste dienst moeten nemen, zoals in de tijd Slofstra. Uh -huh. Maar tegenwoordig lukt dat niet meer. We zijn zelfs te dood voor Zeker zolang hij bij de psychiater loopt. Dus ook maar niet proberen. Dat lijkt me geen zin hebben. Maar als jij het wilt proberen... Nee, het is zinloos. Zou Richard er dan maar eens halen. Goed. Rechtsom. Dag Maarten. Dag Richard, ga zitten. Zeg het eens. Nu Freek weggaat, komt er een vacature voor een wetenschappelijk ambtenaar. Wij vinden dat jij daar als eerste voor een aanmerking komt. Gesteld dat je dat wilt, natuurlijk. Wanneer studeer je af? Waarom moet je dat weten? Omdat we die plaats maar een beperkte tijd kunnen vasthouden. Als jullie tegen balk zeggen dat je mij daar wilt hebben, moet dat toch voldoende zijn? Nee, dat is niet voldoende. Ik moet een termijn kunnen noemen, anders krijg je geen toestemming. Ik ben in mijn laatste jaar, maar ik kan niet garanderen dat ik dan ook afstudeer. Daar zou ik eerst nog eens over moeten nadenken. Hoe lang heb je daarvoor nodig? Een week. Dan ben ik in Ierland. Kan het niet eerder? Nee. Een week heb ik beslist nodig. Uh, ja, en dan zou jij het met Balk moeten bespreken. Ik heb eigenlijk liever dat jij dat doet. Goed, dan stellen we het uit tot ik terug ben. Richard, wacht nog even. Ik ben nog niet klaar. Uh, het is een volledige baan. Als je hem neemt, dan zul je veertig uur moeten gaan werken. Dat zie ik niet in. Als ik het maar in zie. Waarom kun je niet twee op die plaats zetten? Omdat het hoofdbureau dat niet meer wil. Dat kost hen te veel aan sociale lasten. Dat zou ik dan eerst nog wel eens van hen zelf willen horen. Vraag het hun. Bij wie moet ik dan zijn? Je kunt het aan Balk vragen en op het hoofdbureau aan Uit Den Haag of aan de, aan de president natuurlijk. Dank je. Ben je er nu wel klaar? Nu ben ik klaar. Dan zal ik erover nadenken. Doe dat. Linksom. Het is wel een scherp slijper. Ja. Maar goed, we zullen zien. Ik zal er geen traan om laten als ik het niet doet. hè? Dag Joop. Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Maarten. Beste meneer Koning. Ik zal proberen om voort aan Maarten te zeggen. Maar neemt u het me niet kwalijk als het mij nog niet dadelijk gelukt. Gebet. Beste meneer Koning, ik zou proberen om voor het aan Maarten te zeggen... ...maar neem je me niet kwalijk als het mij nog niet dadelijk gelukt. Gert. Ik zal je vorderingen met belangstelling volgen. Huh? Oh. Ja. Ja. Hm. Maarten.